8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vanochtend meer duidelijkheid over asbest in Utrecht. Geen chemie in topgroen links volgens Van Gent. En kwartaalwinst Philips door besparingen. <tik> De bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland krijgen vanochtend meer duidelijkheid over de situatie in hun wijk. Rond deze tijd vergadert de gemeente over het asbestgevaar. En waarschijnlijk horen de wijkbewoners voor tienen wat er gebeuren gaat. De politie en de gemeente sloten gisteren een deel van de Utrechtse wijk af. Nadat was gebleken dat er bij werkzaamheden vorige week asbest was vrijgekomen. Zo'n 150 mensen moesten hun huis uit. Gisteravond laat kon een deel van hen weer naar huis. De rest heeft ergens anders overnacht. Het zogenoemde spuitasbest kwam vrij bij de renovatie van twee flats in Kanaleiland. Gisteren werd uit metingen duidelijk dat de situatie ernstiger was dan eerder gedacht. Veel wijkbewoners zijn boos en ongerust over het asbestgevaar en de gebrekkige informatie. Het bestuur van de fractie van GroenLinks heeft het afgelopen jaar niet goed gefunctioneerd. Dat zegt vertrekkend Tweede Kamerlid Ineke van Gent in een interview met de Volkskrant. Van Gent was vice-fractievoorzitter, leider Jolande Sap voorzitter en Tovik Dibi secretaris. Tussen hen drieën was er volgens Van Gent geen chemie. Ze zegt dat het bestuur sinds de zomer van 2011 niet meer functioneert. Sap en Diebi waren eerder dit jaar allebei in de race om lijsttrekker te worden bij de verkiezingen. Diebi werd daarvoor door het partijbestuur aanvankelijk als ongeschikt beoordeeld. Die gang van zaken noemt van Gent afschuwelijk en krampachtig. Fractieleider Jolande Sap spreekt op Twitter tegen dat het de fractiebestuur geen leiding gaf aan de fractie. Wat een storm in een glas water hoe de Volkskrant vandaag opent schrijft ze iets met komkommers. Volgens SAP is gezamenlijk besloten om in de wekelijkse fractievergadering alles met alle Kamerleden te bespreken. En dat was volgens SAP ook effectief.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 Aziatische en Afrikaanse landen doen veel te weinig tegen stropers. Vooral Vietnam laat steken vallen, zegt het WNF. Het land is de grootste importeur van neushoornhoorn. Philips heeft de afgelopen drie maanden een winst geboekt van 167 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een verlies van 1,3 miljard. De winst is mede te danken aan kostenbesparingen. Philips schrapt 4.500 banen, waarvan 1.400 in Nederland... Eind dit jaar verwacht het bedrijf 400 miljoen euro aan kosten te hebben bespaard. De omzet steeg met meer dan 10 tot een kleine 6 miljard euro. Philips moet het vooral hebben van opkomende markten. Daar worden meer Philips producten afgenomen, terwijl de omzet in de Europese thuismarkt afneemt. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht gaat vandaag de omstreden trajectcontrole van start. Op het stuk tussen Holendrecht en Maarsen controleert een systeem... of alle automobilisten zich aan de maximumsnelheid van 100 km per uur houden. Over die controle op juist dit traject was veel ophef. De A2 is onlangs verbreed naar 10 banen... waardoor sommige automobilisten vinden dat ze harder moeten kunnen rijden. De maximumsnelheid van 100 is ingesteld vanwege het milieu en geluidsoverlast. Opnieuw is aangifte gedaan tegen vechtsporter Bader Hari. Een mede-eigenaar van een Amsterdamse club zou vorig jaar zo ernstig door hem zijn mishandeld. Volgens de Telegraaf mist hij enkele voortanden. De ondernemer werd in zijn eigen zaak, Club R, in elkaar geslagen... omdat hij te dicht in de buurt van Bader Hari zou hebben gestaan. Nu Bader Hari onlangs tijdens een dansfeest in Amsterdam Arena weer iemand zou hebben mishandeld... heeft het slachtoffer besloten om alsnog naar de politie te stappen. Tijdens dat dansfeest in de arena zou de vechtsporter een andere bezoeker zo ernstig hebben toegetakeld dat hij blijvend letsel opliep. Dan is weer nog volop zon en weinig wind. Het wordt 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuidoosten van het land. Ook morgen zonnig zomerweer. Het wordt dan nog iets warmer. Aan bij verkeersinformatie. Op de A9 richting Amsterveen staat voor knop het Raasdorp een file van 2 kilometer.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 Goedemorgen. Het is maandag 23 juli. We hebben veel politici dit half uur. Onder andere gaan we spreken met minister Rosenthal over Syrië. We proberen ook te bellen met staatssecretaris Atsma... over de Nederlandse wielrenners. Het optreden van de wielrenners tijdens de Tour. En we hadden gehoopt om te gaan praten over Kanaleneiland, Eiland. Maar nou zie ik daar de regisseur druk aan het bellen. En die roept meteen van de, dat de wethouder, dat de loco-burgemeester... op dit moment ons niet te woord kan staan. Want hij is onderweg naar een briefing... En dan kan hij de radio niet bij gebruiken. Dus nou ja, wie weet, later deze uitzending dan de local burgemeester. Neem niet weg dat we wel aandacht hebben voor de situatie daar op Kanale Eiland. Want afgelopen nacht heeft een deel van de bewoners van Kanale Eiland in Utrecht de nacht doorgebracht in hotels. In de Stanleylaan was een paar dagen geleden asbest geconstateerd. En zondag bleek dat het om een gevaarlijke variant ging. Het leidde tot een hoop commotie. Een groot deel van Kanale Eiland werd afgesloten en een noodverordening werd van kracht. Bewoners mochten daarop hun woningen niet meer in. Medewerker van de woningbouwvereniging Mitros, de eigenaar van de flats waar asbest is gevonden, sprak de aanwezigen toe. Er is uh, deze week een asbestbesmetting geconstateerd in de Stanleylaan. Um, wij hebben daar renovatiewerkzaamheden zijn wij daar aan het uitvoeren. We wisten dat er asbest in het gebouw zat. Dat hebben we allemaal op een veilige manier verwijderd. Maar tijdens de renovatie is gebleken dat er nog meer asbest zat wat wij niet wisten. Dat is aange aangeraakt en er is een besmetting vrijgekomen. We hebben toen in ieder geval vijf woningen waarvan we wisten dat die besmet waren, zijn ontruimd in de Stellilaan En we hebben verder onderzoek gedaan of er nog meer besmetting is. Vandaag is eigenlijk gebleken dat de besmetting veel erger is... dan wij in eerste instantie dachten. En dat er meer flats zijn uh, besmet. En de ja, omgeving dat dan misschien... Dan mensen... begreep ik goed dat uw kind nog thuis is. Hoe oud is uw kind? Ze is 10 jaar. En u zit alleen thuis? Nou, ze zit met buren, maar... Te het soort gewoon bij mij te zijn. Ja, en wat gaat er nu gebeuren? Nou, ze zeggen dat ze me gaan halen, maar ik. Eentje zegt tegen mij, de burgemeester zegt tegen mij dat ik mee moet. En de brandweer zegt dat het niet zo is. Ik snap dat u even maak ik me zorgen over ja, mijn kind, want mijn kind is ik. dood en doodziek. Ja, nee, dat snap ik. Dus dat gaan we echt regelen. En dat is echt... We wonen op de Livingstone. De en uh, we komen net uit het zuiden van onze schoonfamilie. En uh, ja, we mochten er niet in. Maar onze hond uh, zit in de flat en die moet echt uitgelaten worden. De politie vertelde dat ze geen uitzonderingen konden maken en dat we moeten wachten en dat we hierheen moesten naar de Gebenberglaan en dat we daar meer informatie kregen. Heeft nou, u zag... veel informatie gekregen? Nee. niks. Niemand weet wat iedereen, nou ik zie mijn buren hier ook met een vraagteken staan en ja, niemand weet wat. En wij zijn dus, dus uit de flats die dus, waar het niet gevonden is. Dus wij zitten echt in dat gebied, ze hebben een cirkel afgesloten zeg maar met een aantal uh, straten. En wij zitten daar dus tussen. En mensen die dus in die wijk zitten, die mogen de wijk niet uit. Die moeten binnenblijven, zei de agent. En wij mogen er dus niet in om ons op te halen. Maar ik zie mensen gewoon buiten lopen. Niet heel veel, maar ik zie ze wel. Ik loop daar twee keer per week langs, op maandag en donderdag. En afgelopen donderdag zag ik ineens, wat die andere mevrouw ook al zei... mensen ineens belletje, weg, als mieren, wegwezen... Vrijdag liep ik er ook. Dat werk mensen. Ja, ja, vrijdag liep ik er ook. En toen zag ik helemaal niet hey, Ze zijn gestopt met breken en alles en zo. En nou hoor ik via via dat het dus al donderdag al wat ontdekt zou, zou zijn. Ja. Maar ik zeg, dat is via via. Hè? Dus, ja, dan neem ik helemaal kwalijk. Hoe ging het vandaag? Wanneer kreeg u te horen dat u weg moest? Um, ik kreeg om rond denk ik, half zes, zes uur klopt ze aan dat ik twintig minuten had om weg te komen. En uh, Dus ja, dat was hem eigenlijk. Dat, ik had twintig minuten en ik moest wegwezen. En dat terwijl al de hele middag die wijk is afgesloten. Ja, Wist u al wel eerder dat u ramen di moest dicht houden, dat niks. soort dingen? Ik heb helemaal niks te horen gekregen dat mijn ramen dicht moesten of helemaal niks. Ik krijg pas net, net letterlijk te horen dat ik weg moet en dat er problemen zijn. Dus, en het is al vanaf maandag, ze hadden wel eerder mogen wezen, huh. vind ik. Ja, maar, want u woont in de flat waar dat asbest is ja, gevonden? Ja, 91, dus uh, dat is de flat en de bovenste verdieping dat is precies onder. En alles staat open dag en nacht. Ja, vanwege het warm weer. Ja, tuurlijk. Dat lijkt me logisch. Kleintje, dat krijgt ook snel warm, dus schiet niet op. Maar ja, ik maak me nou wel zorgen om hem. Dus ja, wat moet ik nou doen? <laughs> oh. Wanneer kreeg u zelf door dat er iets aan de hand was? Pas toen ze aanklopte of toen u ook al buiten rondliep? Ja, buiten rondliep dacht ik, oh, het is afgezet, zal er zal wat aan de hand zijn. Zeiden dus, ze, ja, er is asbest. Maar ja, niet dat het gevaarlijk is en dat je je huis uit moet. Dat, ik las op RTV Utrecht dat er geëvacueerd werd, maar niet wij. Dat kregen we dus pas uh, later te horen, toen ze aanklopten. Maar ik niet. Dus ik wist echt letterlijk niks. En ze schijnen een brief in de brievenbus te hebben gegooid, maar ik heb niks gezien. Dus, uh, heb je nog gecheckt in de ja, brievenbus? Want ik heb, ik heb alleen maar mijn eigen post en dat niet. Dus hoe gaan ze dat dan uh, verklaren? Lijkt mij. Dus ik vind het niet kunnen gewoon... De laatste spreker was een bewoonster uit het flatgebouw... waar gerenoveerd werd en waar dus asbest is gevonden. Onze verslaggever is ondertussen in de wijk. Na negen uur zal hij een reportage verzorgen. En dan hopen we ook toch echt te kunnen spreken met de loco-burgemeester. Het formele excuus om nu niet op de radio te komen... is dat er een briefing wordt gehouden. De gevechten in de Syrische steden Damascus en Aleppo die gaan onverminderd door. En ook bij de grensposten bij Irak en Turkije wordt fel gestreden. Correspondent Sander van Horen is in Beirut. Sander, um, gisteren teruggekomen uit Damascus. Wat heb je trouwens onderweg uh, gezien? Waren er nog veel mensen op de vlucht? Nee, dat viel mee. Nog altijd wel wat mensen. Vooral ook uh, hele grote auto's. Dus er is nog altijd heel veel uh, geld dat uh, Syrië verlaat. Rijke mensen. Ook, uh, maar dat waren er nog minder mensen die alweer terugkeerden. Die uh, dat kennelijk veilig genoeg vonden. Maar die grote vluchtelingenstromen die we de afgelopen tijd gezien hebben... Libanon, in die, uh, die, die was er gisteren niet. Nee, nou zei ik, Aleppo, daar wordt fel gevochten. Maar nou heb ik de afgelopen maanden goed naar jou geluisterd. Dan heb ik van jou altijd begrepen dat Aleppo een regeringsgezinde stad is. Ja, maar je hebt natuurlijk actieve steun en passieve steun. En uh, met name die passieve steun, er zijn de, de soenieten die vormen de meerderheid. En daar komt uh, dus ook een deel van het verzet vandaan. Maar je hebt natuurlijk grote groepen die vooral geen uh, sores aan hun kop willen. Ja, en daar viel Sander weg. Laatste woorden, vooral mensen die geen sores aan hun kop zouden willen, waren zijn laatste woorden. Ik praat wat langzamer om te kijken of Sander nog terugkomt. Ik heb niet het idee dat Sander terugkomt. Dan uh, gaan we meteen door naar de minister. Dat is uh, geen goede raad, of uh, jij is wel een goede raad, minister Roosentaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Onderweg naar Brussel. Uh, hoe kijkt u trouwens aan? Want we hebben een kleine situatieschets gekregen nu van Sander. Maar u heeft het hele beeld natuurlijk ook wel een beetje op het netvlies van de afgelopen dagen. Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkelingen in, uh, in Syrië? Ja, het internationaal Rode Kruis noemt het nu uh, van haar kant een burgeroorlog. Daar hebben we al langer over, over gedacht of het inderdaad die kant op ging. Nou, daar lijkt het nu inderdaad op. En uh, het uh, geweld... Uh, dat neemt nu uh, inderdaad explosieve vormen aan. Het, het uh, speelt zich af in uh, Damaskus, in Aleppo, de grootste stad van uh, Syrië. Kortom, uh, zoals sommigen ook wel zeggen, uh, het, kan nog, het kan nog duren. Maar uh, de vraag is nu niet uh, of, maar wanneer. Uh, als dat euh, zijn tijd gehad zou hebben. Ja, en betekent dat dat de internationale diplomatiek... daar ook nog iets aan zou kunnen doen of moeten doen? Wij, wij, wij hebben al maanden, maanden, maanden te maken... met het feit dat de, zeg maar, de essentie van de internationale diplomatie... op dit punt, namelijk een veiligheidsraadsresolutie in uh, New York... dat die allemaal niet uh, uh, tot gelding komt... ...door continu uh, verzet van uh, China en met name Rusland. En dat betekent dus dat de internationale diplomatie uh, met allerlei belemmeringen wordt geconfronteerd. Uh, wat wij dus nu uh, doen, daar ben ik dus nu voor op weg naar Brussel ook... ...is bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie uh, eenheid uitstralen uh, vanuit de Europese hoek. En uh, daar doen wat uh, wij dan nog uh, bij machten zijn te doen en dat is... Uh, ervoor zorgen dat wij de oppositie in uh, Syrië zoveel mogelijk steunen. Dat we humanitaire hulp verlenen, uh, niet alleen in Syrië, maar ook aan de omringende landen. En dat wij uh, uh, waar mogelijk de sancties die we hebben uitgevaardigd... Uh, krachtig in, uh, uitvoeren en ook waar mogelijk uitbreiden. Ja, En steunen betekent dat, dat ook gewoon steun aan het vrije Syrische leger? Wat, wat betreft eh, Nederland en ook andere landen in de Europese Unie... Eh, geldt dat wij eh, steun geven op allerlei fronten. Precies op de punten waar de oppositie ook steeds om gevraagd heeft. Maar dat is voor wat betreft Nederland geen steun met militaire middelen. Wel in bijzondere mate eh, bijvoorbeeld het aanreiken van communicatieapparatuur... waardoor de eh, oppositie in Syrië zelf ook nog altijd kan communiceren onderling... en ook naar, naar de buitenwacht in de wereld. Ja. Heeft, en ziet u wel eens een, een, een manier om de Russen en in het kielzorg daarvan... de Chinezen op andere gedachten te brengen? Want die zijn die volharden daarin. Afgelopen donderdag natuurlijk ook die stemming in de Veiligheidsraad. waren ze echt uh, tegen, veto uitgesproken. Ziet u manieren om die Russen wel uh, aan uw kant te krijgen? Nou, de, de, kijk, de Russen zijn wel op één punt bewogen... We, er is een bijeenkomst geweest in Cairo uh, twee weken geleden. En daar hebben de Russen in elk geval uh, ingestemd met het, met het feit dat we moeten praten over een overgang naar een, ander, uh, uh, naar een andere politieke verhouding in Syrië. Dat wilden ze tot nog toe niet. En de animo om Assad uh, te steunen is bij de Russen ook uh, aan het minderen. Wat wij, wel, wij nu vooral moeten doen is duidelijk maken aan de Russen dat wanneer zij uh, alsnog uh, datgene doen waar wij ze voortdurend om vragen, dat ze dan ook hun rol kunnen blijven spelen in het uh, Syrië na Assad. Dat is, dat is van belang, want dan hou je ze er nog bij. Uh, ze van ons vervreemden en ze gaan straffen voor datgene wat ze tot nog toe uh, hebben gedaan, lijkt me niet de goede weg. Dank u wel. Ik ga weer even terug naar Sander van Horen... want daar hebben we weer uh, contact mee. Uh, succes vandaag met uh, de vergadering, Dank minister Roosentaal. Um, Sander, wij hebben weer contact. Um, wat wij zien hier zo, dat is uh, enorme verwoesting... Hè, op, op beelden die naar ja. buiten komen van die steden. Zijn dat trouwens alleen uh, de buitenwijken... Of, of is de verwoesting overal? Nou, in Damascus zijn het nog altijd vooral de buitenwijken. In Aleppo is het een uh, wat ander beeld. En uh, dat is toch ook wel het probleem... naarmate uh, dit conflict langer mag voortduren van de internationale gemeenschap... dat uh, dit soort wijken, daar komen mensen terug. En uh, al hadden ze niet een duidelijk standpunt van tevoren... daarna zullen ze dat wel hebben. Dus het geweld dat neemt toe, uh, de intensiteit van het geweld neemt toe... maar ook het sectarische gehalte van het geweld neemt uh, gewoon toe. Je ziet nu heel duidelijk dat men uh, zich de vraag stelt, die daarvoor nooit aan de orde was, uh, welke wijkwoning eigenlijk, wat voor een wijk is dat, uh, wie zijn mijn buren, uh, hebben die buren misschien iets tegen mij, dat soort elementen naarmate die strijd in Syrië door, uh, voortduurt. Dat... Dat merkte ik echt heel duidelijk, wordt dat gewoon echt een steeds groter probleem. Ja, we hadden het met Rosenthal ook eventjes over de sancties en over de steun ook. Uh, Nederland wil dan niet het vrije Syrische leger militair gesproken ondersteunen. Uh, haar niet in het midden of anderen dat uh, wel uh, mochten doen. Uh, zie je trouwens dat, uh, dat, dat er meer wapens ook komen bij het vrije Syrische leger? Uh, of er meer wapens komen kan ik heel lastig inschatten. Maar toen ik de gevechten in Damaskus zag... had ik wel het idee dat de communicatie... Eh, wat, jullie hadden het net over die communicatieapparatuur... Ja. dat die inderdaad uh, verbeterd is. Dat aanvallen uh, gecoördineerder zijn. En ja, dat is wel heel duidelijk een effect. En uh, ik heb, ook daar weer uh, zie je dat... Uh, die, die, uh, uh, dat vrije Syrische leger... daar is inmiddels wel vrij duidelijk van... dat steeds meer internationale strijders... zich daar tegenaan gaan bemoeien. Ook tot grote teleurstelling van uh, de oppositie in uh, Syrië zelf. De gematigde oppositie, de niet gewapende oppositie, die uh, toch vaststelt dat hun strijd uh, gekaapt lijkt te gaan worden. Dus uh, het manoeuvreren voor de internationale gemeenschap, dat hebben ze voor een deel zelf in de hand gewerkt, door er zo lang mee te wachten. Dat manoeuvreren, dat wordt natuurlijk steeds lastiger, want de partijen zijn al lang niet zwart en wit meer. Beide partijen maken zich schuldig aan uh, vreselijke misdaden. Het Syrisch leger natuurlijk wat meer dan uh, het vrije Syrische leger, maar dat heeft vooral ook te te maken met de grootte van het leger. Het zijn niet twee gelijke partijen. Maar het, het, het wespennest waar de internationale gemeenschap omheen heeft gedraaid... het wordt steeds uh, groter natuurlijk en steeds lastiger... om daar een oplossing voor te vinden. Dankjewel, Sander van Horen. Een Engelse winnaar bij de Franse hoogmis van het wielrennen. Welke conclusie valt er te trekken na de Tour van 2012? Dat zometeen. Nu heeft de verkeersinformatie Erwin Dacht... Ja, één file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en Knoop het Rotterpolderplein... staat in de zon drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een Britse winnaar en geen enkele keer een Nederlander... op het podium in de Tour de France van 2012. beste resultaat was een derde plek van Tom Velas... van Argos Simano in de etappe naar Rouen. Joop Asma is staatssecretaris, lief, euh, liefhebber, wielerliefhebber... en oud-voorzitter van de KNW KNWU, oud bestuurslid ook van de UCI, is dus de Internationale Wielerorganisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dan halen we de cijfers net als vroeger uh, in, de, in de klas uh, van uh, Van Stal. Wat voor cijfer krijgt deze toer? Ja, toch wel een uh, 7, wat mij betreft. Een 7 nog? Jazeker. En dat is vooral vanwege uh, Wiggins? Ja, het fenomeen uh, Wiggins, het fenomeen uh, Cavendish. En uh, de, de, de andere sprinters die we natuurlijk hebben gezien met, uh, met Grijpel niet in de laatste plaats. Ik heb, ik heb daar toch wel van genoten. En kijk, dus de koers en de toer is altijd zo zwaar als de renners hem uh, maken. En dat heb je ook dit jaar weer gezien. Kijk, iedereen die zegt van well, ja, het is heel erg saai. Maar vergeet niet dat de twee lange tijdritten die, uh, die in, het, uh, in het schema zaten op de dag dat hij werd gepresenteerd, al op het lijf geschreven, geschreven leken van, uh, van Wiggins. Nou, hij heeft het ook waargemaakt. Als je de twee tijdritten, de winst die hij daar heeft geboekt, eraf haalt... ja, dan, uh, dan zijn die verschillen echt niet zo groot. Nou hebben wij het heel veel hier in Nederland over de Nederlanders. Hè? Het was een rampzalige tour. Veel uitvallers, veel opvalpartijen, geen etappeoverwinning, ook geen rol van betekenis in het klassement. Was dit nou gewoon pech of zijn we gewoon niet goed genoeg? Moeten we dat maar eens accepteren? Nou ja, ik denk dat, uh, dat we niet goed genoeg uh, zijn geweest. Uh, kijk, pech, da, daar kun je niks tegen doen. Dat, dat over... Ze zeggen overigens wel eens dat de renner in vorm niet valt. Hè? Maar dat, dat, dat... ik weet niet of dat altijd opgaat. Maar we hebben wel gezien dat de Nederlanders echt uh, hebben teleurgesteld. En dat is jammer. Uh, de verwachtingen waren eerder gezegd ook wel heel erg hoog. Uh, ik vond het zelf te hoog. Ik had gehoopt dat uh, met name Mollema en Wening voor een etappewinst zouden kunnen gaan. Nou, ze zijn alle twee door pech uitgeschakeld. Ontzettend jammer. Uh, en ja, ja, voor de rest uh, moet je ja. toch van uh, vrijbuiters blijven hebben als het gaat om Nederlanders. Ja, nou ja Wening heeft wel de toer uitgereden. Gezing is uitgeschakeld door, uh, door Nou ja, kijk, uh, Wening, Pieter Wening heeft een hele degelijke Tour gereden. Maar vooral in dienst van zijn eigen ploeg. Ja. En uh, dat is waar hij ook voor meegegaan is. En dat geldt ook voor een paar andere coureurs. Ja, uh, sommigen zeggen van ja, de opleiding deugt niet zo. Uh, misschien heeft, is Rabobank te dominant. Ik hoor ook wat mensen uh, zeggen, Danny Nelens onder andere hè, bij Tour du Jour. Die zegt ja, de bond uh, moet dat veel meer op zich nemen en laat nu te veel aan de Rabobank over. Nou, Ik denk dat de bond nooit, nooit kan doen wat een, wat een miljoenen kan doen. Dus dat is ook onzin om te zeggen dat de bond dat zou moeten overnemen. De bond gaat ook niet naar de Tour de France. De bond die kan hooguit in de, in de jongeren, in de jeugd investeren... En uh, voor zover ik het kan beoordelen, doet de K.M.U. de Wielerbond het ook op dit moment nog steeds heel erg goed. En vervolgens is het aan het profploegen om, uh, om, om te zorgen dat het talent verder kan, kan ontwikkelen en kan rijpen. Je kan natuurlijk wel de, de vraag stellen, en die wordt ook publiekelijk uh, gesteld steeds meer... of uh, zeg maar het beleid van de Rabobank of dat, of, of dat na zoveel jaar uh, nog steeds uh, werkt. Nou ja, daar ga ik niet over, maar ik, je, je kan natuurlijk wel de vraag stellen en, en misschien ook, ook wel beantwoorden... Of uh, zoveel zoveel investeringen in de sport, of die niet uh, niet niet beter zouden moeten renderen. Kijk naar nou wat Van Gadderen nu doet. Hè. Die rijdt nu voor een ja. buitenlandse ploeg, opgeleid door de Rabobank. Nou, ontzettend jammer. Ik bedoel, wie... Nicky Terpstra, ja, hij reed op het Nederlands kampioenschap alles en iedereen eraf. En ik hoop dat hij uh, de komende weken op de Speler ook uh, zijn gezicht laat zien. Maar ja, dat, dat, dat geeft natuurlijk wel te denken. Ja, nou ja, Dat geeft te denken in die zin dat ze dus blijkbaar bl wel een oog hebben voor talenten. Maar dat die talenten dan vervolgens niet tot uh, nou, prachtige diamanten kunnen groeien bij die, bij die ploeg. Ja, nou ja, dat is, dat, is, dat, is, uh, dat is ontzettend jammer. En dat uh, tegelijkertijd, als je ziet hoeveel pech iemand als Geising de afgelopen jaren heeft gehad. Hij wint toch grote internationale aansprekende wedstrijden. Dan kun je niet zeggen dat hij niet, uh, niet echt doorkomt. Alleen juist de Tour waar het echt moet gebeuren, daar is het misgegaan. En dat vind ik zelf ook ontzettend jammer. En dat ja, uh, daar, daar huilt toch heel Nederland een klein beetje om. Ja, en die mentale hardheid van, uh, van deze generatie, hoe zit het daarmee? Ja, kijk, iemand die uh, acht uur per dag uh, trainingsarbeid verricht uh, en die vervolgens uh, dag in dag uit met de sport bezig is, die kan je echt niet verwijten dat hij mentaal niet hard genoeg is. Uh, dat, dat vind ik echt onzin. Uh, elke koers die gereden wordt is een harde. En we hebben ook de afgelopen maanden veel koersen gezien, prachtige koersen gezien, waar de Nederlanders op het podium uh, terecht kwamen. Nou, dus met die hardheid zit het echt wel goed. gaan we eens een keer naar de ronde van Vlaanderen of naar Parijs-Roubaix, of welke koers dan ook. Dus daar maak ik me echt Zorgen over En een uh, coureur die op dit niveau wil, uh, wil meedoen, die moet zoveel investeren in zijn sport, dat het gewoon onzin is om te zeggen dat die mentale hardheid er niet is. Ja. Dus daar ligt het echt niet aan. Dan nee, nou, uh, gaan we al meteen weer kijken van Parijs naar Londen, want uh, komende zaterdag is al uh, de wegwedstrijd. Het zit ook wel kort op elkaar, hè. Maar uh, gaat daar uh, uh, ja, het hart van de Nederlandse wielerliefhebber op zaterdag en misschien ook op zondag uh, als de vrouwen rijden harder kloppen? Ja, ik denk het zeker. Uh, natuurlijk, bij de mannen uh, hopen we dat uh, Nicky Terpstra datgene doet wat hij ook tijdens het NK kon laten zien. Namelijk uh, alles en iedereen uit zijn wiel rijden. Maar ja, mijn, uh, mijn, uh, mijn aandacht gaat vooral uit naar de vrouwenkoers. Uh, Marianne Vos is de absolute favoriete. Een van de we weinige Nederlandse kandidaten overigens voor Olympisch goud. En ik ben ervan overtuigd dat zij uh, uh, met de vele ervaring die zij... Hoewel ze nog hartstikke jong is. Met de vele ervaring die ze al heeft opgedaan. Dat zij ook gewoon er uh, zal staan. Ze heeft de afgelopen weken laten zien. Dat ze echt zich met de allerbeste kan meten. En uh, ja, ik maak me daar eerlijk gezegd niet zoveel zorgen over. Hartspra, dan gaan we zondag juichen met elkaar. Dank u wel voor het gesprek. Nou, laten we het hopen. <laughs> laten we het hopen. En uh, dat we daarna nog heel lang uh, kunnen blijven juichen. Niet we, alleen zondag. Nee, precies. Want, uh, maar de Olympische Spelen. Duren een paar weken. Wie weet hoeveel medailles we binnenhalen. Dan spreken we elkaar aan het eind van de Spelen weer. Ik geef het okay. naar uh, Ron Linker. Want uh, Ron uh, heeft natuurlijk de ochtendkranten voor zich liggen. Ron, uh, Frankrijk kan uh, tevreden terugkijken, denk ik. De Fransen hebben zich laten zien. En ook nog een bergtrui veroverd. Is dat ook een beetje de teneur in uh, de kranten? Ja, en de Fransen die jubelen. Hè. Uh, vijf etappen zegen nou, inderdaad die bergtrui, Twee jonge renners ook nog eens in de top tien... Afgelopen zaterdag stond ik zelf tijdens die tijdrit langs de weg in een Frans dorpje even buiten Parijs. Nou, het leek wel als een soort ere-ronde. Iedere keer is een Fransman langs van werd er echt uitbundig gejuicht. Met name natuurlijk voor Thomas Voeckler, de winnaar van de bergtrui. Die zat gisteren al voor de rit trouwens in de bus aan de champagne. En blikte zelfs al een beetje grappenderwijs vooruit op het komend WK. Zei tegen zijn bondscoach dat het helemaal goed komt. Laurent... Laurent, als je me hoort, de kampioenschappen van de wereld, je kunt op mij Vauclair, Met de team van Frankrijk, zal het Nou, je hoort het, een goede toneelspeler die ja. Vauclair die een beetje in dronkenschap zegt uh, dat alles wel goed komt met die WK. Nou, dat was natuurlijk de grote mama. Daarnaast ook lof voor Pierre Rolland, Thibaut Pinot, jonge etappenwinnaars en dus beide in de top 10. En dat staat... belooft wat voor de toekomst. Ja, nou ja, dat zij wel. Maar staat er iets over de Nederlanders in de kranten? Nou, ik zag een, een interview. Het was dan wel een treurig interview met uh, Johnny Hogerland in L'Equipe. De Nederlandse renner hij komt daarin naar voor als, ja, als iemand die eigenlijk nooit die vreselijke val van vorig jaar te boven is gekomen. Hè. Hij reed anoniem rond dit jaar. Uh, heeft volgens de krant moeite om af te rekenen met dat verleden. Dat was wel de bedoeling van deze Tour de France. En hij zegt dan ook volgens de krant: Ik ben voor het leven getekend. Nou, dan laten ze een foto zien. En dan zie je inderdaad nog steeds de littekens. En dan schrijft de krant dat Hogerland op zoek was naar een manier om te laten laten zien dat hij meer is dan de renner van het prikkeldraad. prikkeldraad. En dat is niet gelukt, althans niet dit jaar. En uh, ja, dat besef dat dronk gisteren na de streep tot hem door. Opgetekend door l'équipe. Ja, nou, de gele tenuit natuurlijk, de Brit Wiggins. Krijgt hij ook alle, alle eer van de Fransen? Ja, dat was de totale dominantie van deze Tour door Sky. Hè? Tot op de laatste centimeters van de koersbed. Met natuurlijk de overwinning van Cavendish in de sprint. En natuurlijk klonk daarna op de Champs-Élysées dit lied. Uit volle borst meegezongen door de Britten waar ik tussen stond. De Tour heeft een angelsaksische wending genomen, zegt de directeur Christian Prudhomme. Maar het is maar de vraag voor hoe lang. Want de tourdirectie heeft voor volgend jaar al aangekondigd... veel meer bergetappes, minder tijdritten. Dus het is de vraag of Wiggins dan opnieuw kan winnen. Nou, de krant Liberation die is al uh, een, ja, bijna twee weken erg zuur over het saaiheid van deze, van deze Tour. De dominantie daardoor is het niet spannend. Daarin is nog een Franse ploegleider die dan zegt... Het is een Engelsman die vandaag geschiedenis schrijft... maar de geschiedenis zal maar bitter weinig onthouden van deze tour. Nou, daar denken ze volgens mij, I am bij jou. In Londen heel anders over. Ja, ja, als het gaat om de rivaliteit met de oude en geliefde vijand... dan hebben de Britse media zich niet ingehouden... Zelfs de kwaliteitskranten niet. Zo neemt de Times ons feintjes terug naar 2005. Toen Parijs de gedoodverde kandidaat was om de Spelen binnen te halen. Maar het was Londen die de Spelen voor de neus van de Fransen wegkaapte, schrijft de Times. En uitgerekend in het jaar van de Spelen zijn de Britten ook in Parijs de baas. Ja, worden ze niet een heel klein beetje weekends moe? Nee hoor, helemaal niet. Dit is natuurlijk de ideale start zo voor de Spelen. De kranten lyrisch over de overwinning van Wiggins. Allemaal openen ze met een foto van de Brit. Sommigen ook met grote koppen in het Frans. Magnifiek kopt de Daily Mirror. Promenade de Anglais staat in koeienletters op uh, de voorpagina van de Times... met een foto van Wiggins in het geel over de Champs-Élysées. Le gentleman rijdt into Paris and into history, kopt de Guardian. Wiggins rijdt Parijs binnen en schrijft geschiedenis. Ja, maar gaan de Olympische Spelen nu een beetje de plek overnemen? De toer is afgelopen en de Spelen komen eraan. Ja, de Olympische Spelen domineren al weken de kranten hier. Vandaag even niet. Al maken veel kranten wel meteen de link tussen de Tour... en die Britse overwinning in Parijs met de Spelen. Here we go, kopt de Independent op naar de Spelen... Van de gele trui naar de gouden petalen, schrijft de Sun. Want Wiggins ja, die zien we zaterdag alweer terug in Londen... op de Olympische wegwedstrijd. En is ook de grote kanshebber voor goud in de tijdrit. En dat Britse wielersprookje kan nog een mooi vervolg krijgen. Goed, we gaan zo met je verder... want dan gaan we beginnen met ons Olympisch Journaal. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. De campus met al die technologische ontwikkelingen. De Floriade in Venlo dit jaar...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 Snel meer informatie voor bewoners Asbestwijk. Wijk. En alsnog, aangifte tegen Bader Harry. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van de Putten. Bewoners van de Utrechtse wijk Kanalen-eiland krijgen vanochtend meer duidelijkheid over de situatie in hun wijk. Rond deze tijd vergadert de gemeente over het asbestgevaar. En waarschijnlijk horen de wijkbewoners voor tienen wat er gaat gebeuren. Gisteren werd een deel van de Utrechtse wijk afgesloten... nadat was gebleken dat er bij werkzaamheden vorige week asbest was vrijgekomen. Zo'n 150 mensen moesten hun huis uit. Gisteravond laat kon een deel van hen weer naar huis. De rest heeft ergens anders geslapen, zoals deze man. Ja, buiten, bij de park, op de bank. Mocht je niet naar het hotel? Ja, wel, maar die was heel laat. Te laat. Wij zijn was te laat. Jij ja, mag er dus nu niet in? Nee, mag niet. En je moeder heeft je wat eten gegeven door het hek heen? Ja. Vervelend. Dan Moet je iets doen? Vandaag heb je spullen nodig uit je huis of je wil gewoon naar bed? Ja, ik wil gewoon naar bed. Het zogenoemde spuitasbest kwam vrij bij de renovatie van twee flats in Kanaleiland. Gisteren werd uit metingen duidelijk dat de situatie ernstiger was dan eerder gedacht. Veel wijkbewoners zijn boos en ongerust over het asbestgevaar en over de gebrekkige informatie. President Obama heeft een bezoek gebracht aan de voorstad bij Denver, Aurora. Hij sprak daar met overlevenden en met families van slachtoffers van de schietpartij in de bioscoop. I also tried to assure them that although the perpetrator of this evil act has received a lot of attention over the last couple of days, that attention will fade away, and in the end, after he has felt the full force of our justice system.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 Ze zegt dat het bestuur sinds de zomer van 2011 niet meer functioneerde. Samp en Dibi waren eerder dit jaar allebei in de race om lijsttrekker te worden bij de verkiezingen. Dibi werd daarvoor door het partijbestuur aanvankelijk als ongeschikt beoordeeld. En de hele gang van zaken noemt Van Gent afschuwelijk en krampachtig. En de Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen heeft gisteren in Oslo opgetreden... op het herdenkingsconcert voor de 77 slachtoffers van Anders Breivik. Voor iedereen die voor democratie en tolerantie is, was het een internationale ramp, zei Springsteen. Voor iedereen die democratie en tolerantie. Het is een internationale tragedie. Ik wil dit out als een prayer voor een future toekomst voor Noorwegen. En to aan families die hun leven verliezen. We zullen overkomen. Dat was wat Springsteen zong gisteravond voor de tienduizenden noren... die naar het plein voor het raadhuis in Oslo waren gekomen. De aanslagen waren gisteren precies een jaar geleden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is onbewolkt en de temperatuur loopt vanochtend snel op. Het blijft vandaag zonnig, al kunnen er wel wat onschuldige stapelwolkjes ontstaan. De maximumtemperatuur loopt uit van 22 graden op de wadden... tot een zomerse 25 in het binnenland. De wind waait uit het zuiden en is hooguit matig van kracht. Vanavond en vannacht is het helder, de temperatuur zakt naar 18 graden aan het einde van de avond... en in de nacht daalt het kwik uiteindelijk naar 12 graden. Boven weilanden en slootjes ontstaan enkele mistbanken. Morgen is het volop zomer. De zon schijnt ongehinderd en de temperatuur loopt op naar 24 graden op de wadden... en 27 lokaal 28 graden in het zuiden en oosten van het land. De wind is zwak en oostelijk. Aan de kust kan morgenmiddag een wind van zee opsteken. Ook woensdag en donderdag is het vol op zomer... met veel zon en temperaturen in nagenoeg het hele land boven de 25 graden. Vrijdag neemt de kans op onweersbuien vanuit het zuiden toe. ANWB-verkeersinformatie vielen op de A9-alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knopert-Rotterpolderplein en Badhoevedorp inmiddels 5 kilometer. En op de A20-Gouda richting Hoek van Holland staat 3 kilometer... en wel tussen de terbrekseplein en Rotterdam Centrum. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte afgesloten.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 NOS Radio 1, het Olympisch Journaal. In Londen worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de Olympische Spelen, die aanstaande vrijdag losbarsten. Correspondent Alja van der Horst, Ajen, het beveiligingsprobleem, daar hadden we vorige week over. Is dat nu opgelost? Ja, dat was eigenlijk al heel snel opgelost. Hè. Je herinnert je nog die beveiligingsfirma die meer dan 10.000 beveiligers zou leveren voor het Olympisch Park kwam er op het allerlaatste moment achter dat ze er 3.500 tekort kwamen. Maar ja, we zagen het leger, die heeft razendsnel gereageerd... heeft versterkingen gestuurd vanuit Duitsland om die gaten te vullen. Uh, ja, er is veel gezegd en geschreven over dat gedoe rond de beveiliging. Maar de zorg op dit moment gaan vooral over de staking van de immigratiedienst en douane die is aangekondigd voor komende donderdag, Eén dag voor de opening van de spelen. Ja, met Londen die op dit moment volloopt met bezoekers uit de hele wereld. Ja, dan kun je je voorstellen dat de regering niet echt zit te wachten op een staking komende donderdag. Kan je van die beveiliging, die extra beveiliging, merk je daar veel van op straat? Kan je gewoon nog onbekommerd door de stad lopen? Je kan zeker onbekommerd door de stap lopen. Je zal ook zeker merken deze dagen... dat er een grote glimlach op de gezichten van veel Londenaren en bezoekers staat. Want na drie maanden regen is het eindelijk stralend zomers weer in de hoofdstad. En dat blijft ook de komende week zo. Die beveiliging, ja, dat, dat is echt overal merkbaar. Veel politie op straat, rond het Olympisch Park... zie je veel soldaten die meehelpen met de veiligheidscontroles. Een oorlogsschip in de Theems. Op verschillende plekken rond het Olympisch Stadion... zie je ook open en bloot luchtdoelraketten staan... in een grote cirkel om dat park heen. Ja, en dit is dan ook de grootste veiligheidsoperatie... in vredestijd uit de Britse geschiedenis. Erg zichtbaar. Ja, we hadden het net over Parijs wat destijds de Spelen niet kreeg en Londen wel. Een van de argumenten om de Spelen naar Londen te laten gaan... was dat groene element van, uh, van Londen. Uh, dat was papier, nu de werkelijkheid? Ja, groen was een van de beloftes uh, die deze Spelen maakte. Legacy, dat is een woord die je deze, uh, dat je deze weken veel zal horen. De nalatenschap van de Spelen. Uh, toen Londen dus die Spelen kreeg in 2005... maakte het een hele serie beloftes. Een groene Spelen was er een van. Maar een van de belangrijkste beloftes... was het om vooral kinderen en jongeren aan het sporten te krijgen. Er zit ook een zekere urgentie achter. Meer dan een kwart van de Britse jongeren onder de 19 is te dik. En wij gingen naar Langdon... Park school, een school in Oost-Londen die vlakbij het Olympisch Park ligt om te kijken of Londen die belofte waarmaakt. Een regenachtige middag in de wijk Tower Hamlets in het oosten van Londen. Maar ja, dat weer houdt de kinderen van Langdon Park School er niet van om lekker tegen een balletje te trappen. Veel kinderen hier houden van sport. I love sport. Ik love playing lots of sport. My favorite is cricket, hockey. I love like branders, hockey, cricket. Uh, they're fun, you leuk, know, je can ze met vrienden spelen. En letterlijk op een steenworp afstand van deze school ligt het Olympische Park. En als je hier op de bovenste verdieping staat, dan zie je net het puntje van het Olympisch Stadion. De Spelen, ja, daar wordt veel over gesproken hier en ook naar uitgekeken natuurlijk. Sommigen probeerden tickets te krijgen. Ja, yeah, ik was about to get tickets, maar they all sold out already. Maar ja, ik watch it every day on TV. Het is niet gelukt om kaarsjes te krijgen. Ja, dan maar alles op televisie zien. Are you looking forward to the Olympics? Yes, definitely. It's quite exciting. De spelen zijn opwindend, vooral koningsnummers als de 100 meter. Um, I love watching the 100 meter race. En er zijn kinderen die letterlijk alles gaan zien op televisie. Overal weer. the whole competition. Maar al is dat enthousiasme over de spelen groot, toch is het niet zo makkelijk om kinderen aan het sporten te krijgen. Dit is een arme wijk, een typische oost londense stadsjungle. De school hier omringt door grote grauwe torenflats met maar weinig groen en sportvelden. Kinderen eten te veel en bewegen te weinig. De gevolgen die zijn dramatisch. Ja, ik in, bedoel in, in Tower Hamlets. Het uh, is een sad fact dat wanneer kinderen eerst naar school gaan op reception age, 16% van of hen officieel. Obese. Kinderen die te zwaar zijn. Het is een groot en groeiend probleem in Groot-Brittannië. Maar vooral in Tower Hamlets. Als ze de kleuterschool verlaten is één op de zes al te zwaar... vertelt schoolhoofd Chris Dunn. En bij het verlaten van de basisschool is bijna een kwart te dik. Ik zet op de bestuur van twee stichtingen. Chris Grant moet dat allemaal veranderen. Eén uh, is de Youth Sport Trust... Voor de sport in de scholen in Engeland, in, in Groot-Brittannië. De partner van de Londenaar is Nederlands. En vandaar dat hij ook wat Nederlands spreekt. Londen heeft een belofte gemaakt. Hè? To inspire a generation, een, de jongere generatie inspireren. Waarom is dat belangrijk? Oh, het is belangrijk voor vele redenen. Voor de gezondheid van de kinderen. Maar ook voor in de maatschappij voor samen te zijn. Maar komt Londen die belofte na? Schoolhoofd Chris Dunn vindt van niet. It's not, unfortunately. When when the the new coalition government was elected in, in 2010, you know almost one of the first things the education secretary Michael Gove did was to completely abandon the school sports program. De komst van de speler, ja, ging aanvankelijk gepaard met een uitgebreid programma voor sportonderwijs. Maar de regering heeft daar nu de stekker uitgetrokken. Een kwart miljard is wegbezuinigd op sportonderwijs, iets wat de kinderen meteen merkten. Now, de government has funding, um, the money for school partnerships. There are a lot less er zijn minder sporten om te doen. We zien je veel meer events we en het aantal kinderen dat deelneemt aan sporten, ja, dat is afgenomen. Uh, wij hebben een school bezocht in Tower Hamlets. Ja. En die zeggen van ja, wij merken wel de bezuinigingen. Uh, wij zien dat sportparticipatie van kinderen hmm. onder druk staat. En het hoofd van die school zegt, Langdon Park School, ja. die belofte wordt niet waargemaakt. Wat zegt u daarop? Ja, ik zeg, wij moeten werken samen in de scholen, in de maatschappij, in de, uh, in de, in de politiek. Uh, wij kunnen uh, nog uh, veel meer kinderen uh, sport, uh, sportief maken, ja. Dus ondanks de tegenslag, ondanks de bezuinigingen, bent u ervan overtuigd dat Londen 2012 nog een sporterfenis kan hebben, een sporting legacy? Ja, ja, zeker. Dat is zeker. Ja. U bent een optimist? Ja, ik ben een optimist. Dat zei de Brit Chris Krant, die zich dus inzet voor meer sport op scholen in Engeland. De reportage was van Arjan van Dorst. De kleinste ploeg in 20 jaar. Het salabate money. Griekenland komt wel naar de Olympische Spelen, maar in afgeslankte vorm. Erwin de Hart met de kleinste verkeersinformatie. Ja, een spits in afgeslankte vorm op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 4 kilometer voor Knopert-Raasdorp. En 3 kilometer op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knopert-Brexitplein en Rotterdam Centrum. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dik. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Aftel is nu echt begonnen. Vrijdagavond is de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Iemand die er de afgelopen vier jaar zeer naartoe heeft geleefd... is Maurits Hendricks. Chef de mission van de Nederlandse Olympische ploeg. En vanuit Londen nu al aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit u al lang in Londen? Alweer, nou, ja, twee weken alweer, ja. ja. Um, u bent er vier jaar mee bezig geweest. O is dat een fulltime job om hier naartoe te leven... en alles eromheen te doen? Ja, dat is het uh, zeer zeker uh, in... Het is dus, uh, zeven dagen per week uh, vol door. Om uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat, uh, dat alle Nederlandse sporters. zich uh, in die, die vier jaar optimaal kunnen voorbereiden op de Spelen. Maar ook om ervoor te zorgen dat hier, straks, tijdens de Spelen. Voor, voor die Nederlandse atleten en coaches echt alles klopt. En dan bent u die laatste dagen daar. Wat bent u nu aan het doen eigenlijk? Uh, nou de dag begint vaak vroeg met een uh, chef de mission meeting. Daar uh, zijn dan alle chefs de missions van alle 204 landen die hier uh, deelnemen, die komen bij elkaar. Daar krijg je dan een update over uh, de situatie in het dorp, over het transport naar de stadions, uh, over veiligheid. En vervolgens uh, uh, deze weken nog heel veel de trainingen bezoeken om te kijken of uh, dat wat ze ons beloofd hebben vier jaar lang, of dat ook allemaal klopt. He, of het allemaal voldoet. Dus ik ga naar veel trainingen van Nederlandse sporters. En dan s'avonds uh, spreken we de coaches nog even. dat dus ja. is elke dag wel vol. En klopt het ook een beetje? Ik bedoel, uh, leveren de Engelsen wat ze beloofd hebben? Ja, dat, dat vind ik echt wel indrukwekkend. Het zijn mijn uh, zesde spelen. En uh, ik heb nog nooit een organisatiecomité meegemaakt wat A, zo transparant is... Uh, en zo, zo flexibel eigenlijk ook, want het is natuurlijk een enorme operatie dit. Uh, ze luisteren goed naar wat er gezegd wordt en vaak hoor je een dag later al dat, uh, dat het opgelost is. En zijn alle Nederlandse atleten ondertussen aan, aanwezig? Nee, nee. De, de, wat waar, waar wij voor gekozen hebben is, omdat Londen zo dichtbij is, natuurlijk iets heel anders dan uh, de laatste spelen, winterspelen in Vancouver of in, in Beijing, wat natuurlijk een enorm moment vliegen is, hebben we er hiervoor gekozen om elke Nederlandse atleet aan te laten reizen op het voor hem uh, beste moment. Dus dat betekent dat de meesten zo'n drie, vier dagen... Voor, uh, voor de start van hun wedstrijden binnenkomen. Ja, dat betekent dus dat ook op het moment dat de Spelen geopend worden... dat nog lang niet alle atleten er zijn. Dat klopt. Ja. Um, de Nederlandse vlag, want ik heb het over de opening... Hè, dat is komende vrijdag, altijd een mooie gebeurtenis... wordt gedragen door de windsurfer, door Dorian van Rijsselbergen. Heeft u dat trouwens veel reacties nog op gekregen? Want het was een verrassende keus. Ja, ja dat, was, uh, dat, dat was toch wel prachtig om te zien, moet ik ja? zeggen. Dat uh, heel veel mensen het ook begrepen en gezien hebben uh, als, als wat ik ermee bedoelde. Uh, om echt een, een, een inspirerend voorbeeld uh, te, te zijn voor een, een jonge generatie sporters in Nederland. Een beetje aansluitend bij het thema van deze Olympische Spelen. Ik vond dat uh, Dorian daar heel goed bij paste. Bovendien is Dorian een, een, een, een van de succesvollere uh, topsporters in de Olympische ploeg, vorig jaar al wereldkampioen. Dus een prachtig voorbeeld. Ja. Verwacht u er veel van trouwens? Want uh, dat is natuurlijk helemaal in deze sportzomer, waarin een aantal andere evenementen op sportgebied qua Nederland wat zijn tegengevallen. Verwacht u veel uh, ja, goede prestaties? En dan heb ik het dus met name over medailles. Ja, nou, ik, ik zit wel met een goed gevoel hier. Ik vind dat we een, een mooie ploeg straks in Londen hebben hier in 18 sporten. En zoals iedereen in Nederland wel weet, zo heel makkelijk is het niet om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Daar, daar zijn strenge kwalificatieeisen voor. Toch met 18 sporten hier. Nou, Dat betekent dat als je hier bent, dan, dan zit je al wel in die top 8. Ik denk dat wij in veel sporten om de medailles gaan meevechten. En dat is voor een klein land toch in ieder geval... Uh, een zaak waar we trots op kunnen zijn. Ja, en eentje meer dan in Peking, dat was het doel, hè? Ja, we hebben een jaar geleden uh, hebben we dat doel gesteld. Dat is een stevig doel. Dat zal niet makkelijk worden, maar daar gaan we hier met z'n allen vol voor. Ja. Nou, uh, weet u weet ook, uh, de Twitter, we komen net uit de, de Tour de France... en hier op Radio 1 hebben we zelfs een hele aparte Twitter-rubriek. Uh, in de Tour de France hebben we kunnen volgen hoe de dames uh, van uh, Vroom en Wiggins... Uh, leuke dingen zijn over elkaar, de sociale media dus. Um, hoe zit het trouwens? Mogen ze twitteren, de atleten? Ja, dat is, uh, vind ik, iets wat, uh, waar iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid in heeft. Wat we wel hebben gedaan het laatste jaar is daar heel goed naar kijken. Dus met die supporters echt bespreken wat ook, de, wat ook de risico's ervan zijn. Er liggen wel een paar strenge regels van het IOC die iedereen heeft toe te passen. Uh, heel kort gezegd is dat je mag niet commercieel twitteren, je mag geen journalistiek bedrijven en je mag niet uh, zomaar uh, iets over iemand anders zeggen of een foto van iemand anders nemen. Dat zijn de drie regels die het IOC heeft gesteld. Nou, wat mij betreft is dat uh, gewoon normale logica uh, en we hebben daar alle sporters op aangesproken van joh, let erop. Ik, ik denk dat we daar, uh, daar niet al te veel toestanden hoeven te verwachten. Nee, ik vind het wel een Je mag geen journalistiek bedrijven, maar dat is uh, meer omdat u met de uh, journalist praat. Zijn voor, hè? Ja, dat zijn wij uh, voor, ja. Zo, nou Eigenlijk vind ik het dan ook wel weer goed. Ieder zijn vak. <laughs> ja. Zeg meneer Hendricks, ik wens u mooie spelen toe. We spreken elkaar vast en zeker nog wel. Hartelijk dank. Maurits dank. Hendricks, chef de mission van de Nederlandse Olympische Ploeg dus. Dan gaan we tijdens dit uh, sportblok eventjes naar Philips, want uh, we kunnen kunnen de topman van Philips spreken, topman Frans van Houten. En daar is alle reden voor, want Philips kan de afgelopen drie maanden... weer een winst bijschrijven van 167 miljoen euro. En dat na een groot verlies vorig jaar. Goedemorgen, meneer van Houten. Goedemorgen. Waar komt die winst vandaan? Uh, de winst komt uit uh, verbeterde groei. We hebben 5% groei gerealiseerd in het uh, tweede kwartaal. Uh, eigenlijk uh, alle drie de sectoren deden het goed. Vooral gezondheidszorg uh, deed het uitstekend. Uh, ik denk dat dat komt enerzijds omdat uh, er nog veel behoefte is aan betere gezondheidszorg in de wereld... en anderzijds omdat we een, gewoon een hele goede uh, serie producten hebben. Ik ben ook wel blij met uh, de tractie van onze energiezuinige ledverlichting. Yeah. Uh, leuk voorbeeld, uh, de stad Mechelen gaat uh, de hele stad uitrusten met uh, energiezuinige ledverlichting. Uh, dus in een, in een markt die toch gekenmerkt wordt door een crisis zoeken we de kansen op en ik uh, ben wel heel blij met die 5% groei. En zijn die kansen vooral verzilverd in, uh, in het buitenland oftewel in die groeimarkten... of zit er ook een be klein beetje groei in Europa nog? Uh, ik uh, moet zeggen dat Europa niet erg uh, goed was voor Philips. We zijn daar gekrompen, licht. Vooral in de zuidelijke landen ging het helemaal niet goed. Uh, maar zoals een ondernemer hoort te doen, zoeken we de groeikansen elders op... Uh, ik ben heel blij met hoe het gaat in het Midden-Oosten, in Rusland, uh, ook in Amerika en uh, China deden we het goed. En dat compenseerde voor de uitermate zwakke prestatie uh, in Europa. Ja, dan maakt u winst, uh, maar toch bent u nog bezig met die kostenbesparing aan het doorvoeren. Ik begrijp dat er uh, 4.500 mensen uitgaan, uh, maar dat het daar niet bij blijft. Uh, ik weet niet waar ik dat vandaan heb. Nou, het nieuwe... De wereldwijde economie draait slechter dan drie maanden geleden. En ja. u blijft actie ondernemen. Ja, uh, kijk, de 4.500 arbeidsplaatsen hebben te maken met het reduceren van de overheadkosten voor de indirecte structuren binnen Philips. En dat is heel belangrijk, want daarmee worden we slanker en, en, en sneller. Uh, tegelijkertijd uh, moeten we natuurlijk zoeken naar waar liggen de kansen. We hadden het net over uh, Zuid-Europa, daar krimpen we. Uh, de Philips managers daar moeten natuurlijk dan ook actie nemen om hun kostenstructuren daar aan te passen. Tegelijkertijd zien we goede groei in bijvoorbeeld Midden-Oosten en, uh, en yeah. Azië. En daar moeten we dan wat extra investeren. Dus uh, het is <laughs> voortdurend aanpassen aan de realiteit en je kansen pakken. En dat is ook wel het Accelerate-programma waar we mee bezig zijn waarin we een nieuwe ondernemerscultuur binnen Philips willen uh, introduceren. Maar uh, 4.500 mensen gaan er in ieder geval uit... en de rest dat hangt gewoon van de omstandigheden af, of het wel of niet uh, doorgaat. Zo moet ik het begrijpen. Zo moet je dat zien. Uh, okay. We zetten sterk in op innovatie. Uh, daar besteden we nu meer geld, omdat uh, Philips in, in goede uh, gebieden yeah. bezig is. Hè, gezondheidszorg, yeah. energiezuinige verlichting, waar je eigenlijk... Uh, nu je kansen moet pakken uh, om te zorgen dat we een leiderschapspositie innemen. Ik begrijp het, meneer Van Houten. Ik dank u wel voor de toelichting en... Uh... Tot de volgende keer. Vag dan, tot Dag. ziens. Ik heb nog nieuws over Griekenland, want dat stuurt met 105 sporters, de kleinste Olympische ploeg in 20 jaar naar Londen. Het heeft alles te maken met de grote crisis in het land. De overheid heeft geen geld meer, ook niet voor topsport. Alle Griekse sportbonden zagen hun budget de afgelopen jaren krimpen en Olympische sporters moesten onder moeilijke omstandigheden trainen. Correspondent Connie Keese die bezocht de training van de baanwielenploeg in de Olympische Indoorhal in Athene. Petre, tessere, Dio, ena. De trainer van de ploeg, Lambros Vasilopoulos, zegt... Het is goed dat we nu twee mensen op de baan hebben. En dat niet alleen. Er is zelfs nu ook een wielrenner die op de weg meedoet. En een mountainbiker. Christos uh, Volikakis is uh, een van de topwielrenners uh, hier in Griekenland. Hij staat uh, tweede op de wereldranglijst uh, bij kering. Hoe komt het dat uh, een jonge Griekse wielrenner de top bereikt? Want wielrennen is nou niet echt een populaire sport in Griekenland. Ik hield al van, uh, van jongs af aan van wielrennen. En ja, toch wel met, uh, met hulp van mijn ouders ben ik uh, als junior begonnen... En uh, toen bleek meteen dat ik, dat ik talent had uh, hiervoor. Nee, nee, nee, op een hele micro. in Athene, want daar is geen. komt uit Volos, dus het noorden van Griekenland. En daar zijn geen faciliteiten voor baanwielrennen. De enige baan die er is, is hier in Athene en eentje op Rodos. Dus so, uh, als jonge, jongen, 17, 18 jaar, uh, verhuisde hij naar Athene zodat so hij he hier op de baan kon trainen. We gaan naar nog een ronde sprint met een start, zegt de trainer. Christos is klein voor stuk in vergelijking met andere baanwielrenners. En als je hem op uh, die fiets uh, ziet zitten, dan is het wel uh, indrukwekkend. Enorme dijen, breed in de schouders. Een explosieve start, zag ik net. Het is hier wel... Uh, Behoorlijk heet. De trainer zei net dat het 31 graden is. En dat voel je ook wel. Maar ja, buiten is het ook boven de 40 graden. En het lijkt erop alsof de airconditioning dat hier niet helemaal aankan. Maar ik hoorde dat, dat het hier, toen de wielrenners hier in de winter trainden, koud was. Want er is hier dus geen verwarming. En dat was toen 8 graden. Dat is in volk ik met κάθε διάκριση Het is uh, eigenlijk een wonder als je hoort uh, in wat voor omstandigheden deze wielrenners moeten, moeten trainen. Dat sommigen toch nog de top halen. Geniek is niet Er is een uh, Griekse bank die uh, de sponsor is van de wielerproeg. En daardoor kunnen ze tenminste nog uh, goede fietsen hebben. Anders, uh, zegt Christos, uh, had ik dat zelf moeten kopen. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, op dit moment geen arts meer, geen uh, fysiotherapeut, geen masseur. Er is geen geld meer voor. Ik heb een niet op Vroeger was er financiële hulp, of je kreeg een baan als een ambtenaar... of, zoals ik, officier bij de strijdkrachten. Dat is al een paar jaar afgelopen. Er is geen geld meer bij de overheid. En de nieuwe regering mag dan wel beloofd hebben... dat dat weer opnieuw uh, ingesteld zal worden. We zullen het zien. En Bravo. Trainer Vasilopoulos is tevreden, want zijn beste wielrenner heeft de eerste paar honderd meter weer sneller gereden. En nu hopen dat hij dat ook op de Olympische Spelen gaat doen. 24-jarige Christos Valikakis die moet op 7 augustus op de baan aantreden. In de hoop dus dat hij dan een medaille kan winnen. Wat gaan we straks doen? Na de klok van 9 uur. We gaan naar Kanalen-eiland. Onze verslaggever staat daar live. En die heeft daar nieuws over vandaag, maar eigenlijk ook over de afgelopen nacht. Blijf daar naar luisteren. We hebben nu ook een onderwerp over de toenemende stroperij in de wereld. We hebben nog een reportage over de Olympische Spelen van uh, Louis Dekker. We gaan het ook nog hebben over zomergasten van gisteravond. Er wordt op Twitter in ieder geval heel erg veel over gesproken. Gaan we het straks ook over hebben. Zo, na de klok van 9 uur, blijven wij nog een uur Radio 1 Journaal. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Al die technologische ontwikkelingen, interessante carrières... ruime betaalbare woningen, dat rijke cultuuraanbod. Je zal er maar wonen.